fysiek bewijs zijn van het feit dat de regeringstroepen van Assad... Uh, op 21 augustus die chemische wapens hebben ingezet. Bovendien moet dat bewijs bij de Veiligheidsraad... van de Verenigde Naties worden ingeleverd. En vervolgens moet diezelfde Veiligheidsraad beslissen... over al dan niet militair uh, wordt ingegrepen. Het is voor het eerst dat Poetin zegt... dat die Russische steun voor militair ingrijpen in Syrië mogelijk acht. En waarschuwt president Obama om niet nu al... tot militair ingrijpen in Syrië over te gaan. Eerst moet volgens Poetin een resolutie... door de VN-veiligheidsraad worden aangenomen. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het slecht dat Nederland uit de top 5 is gevallen van meest concurrerende economieën. Op de lijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van de vijfde naar de achtste plaats. Geno, NCW-voorzitter Wientjes. Als je kijkt wie ons gepasseerd zijn, dan is het ook alweer begrijpelijk... ...Duitsland dat natuurlijk sneller herstelt dan, dan Nederland. Een beter, een beter tempo herstelt, Verenigde Staten dat sneller herstelt. Maar het blijft jammer dat we dus nu nummer 8 zijn. Nog steeds 8 van de ruim 200 landen. De btw-verhoging en de hogere accijnzen spelen een rol bij de terugval van Nederland. Die zijn slecht voor het economisch herstel, zegt Wientjes verder. Ook de oppositie in de Tweede Kamer reageert kritisch. CDA-leider Buma vindt dat het kabinet zich meer moet richten op sectoren... waarin Nederland beter is dan andere landen. Dat het niet moet bezuinigen op innovatie. D66-voorman Pechtold noemt de achtste plaats voor Nederland... een wake-up-call voor het kabinet. De Wereldhavendagen in Rotterdam moeten het komend weekend om onduidelijke redenen... zonder een Russisch marineschip en de Russische marinekapel stellen. Het hadden twee hoogtepunten van het evenement moeten worden. De 36e editie van de Havendagen staat in het teken van de eeuwenlange vriendschapsband tussen Rusland en Nederland. Het evenement durft geen uitspraken te doen over het plotselinge wegblijven van de Russen. De organisatie heeft het gehoord van de Nederlandse marine, maar er is geen reden gegeven. De organisatie van Nederlandse vleesbedrijven ontkent dat er vaak mest in vlees zit. Zoals in een uitzending van Zembla wordt gezegd. Vleeskeurmeesters vertellen in de aflevering van Zembla morgen over de misstanden in de slachthuizen. De centrale organisatie voor de vleessector daarover. Laat ik zeggen, in Nederland zit geen poepen in het vlees. Uh, we hebben strikte uh, regels hoe uh, wij omgaan met. mochten ooit bezoedelingen optreden, hoe wij die verwijderen. En daarbij moet ik ook nog aangeven dat de hele dag de uh, NZWA. op toezicht houdt dat we dat goed doen. Volgens vleeskeurmeesters komt de mest uit darmen van geslachte dieren. en bevat gevaarlijke bacteriën als E. coli. De besmette stukken vlees moeten eigenlijk worden weggesneden. maar dat gebeurt vaak niet vanwege de kosten, zeggen de keurmeesters. Het weer op veel plaatsen zon. In het noorden nog wat wolkenvelden. Het blijft droog vandaag. Het wordt 23 tot 27 graden. En morgen en vrijdag dan wordt het nog wat warmer. Kees Kwaks, kom je doen. Zou het zou toch een rustige spits worden? <laughs> nou, dat is het ook wel geworden. Maar met een aanrijding is er altijd wel iets te klagen. Op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Bij de afgehaald Avondhoorn. Drie kilometer de de rechterrijstroom is dicht. Dankjewel Kees. Zometeen een Nederlandse zakenman zegt te bemiddelen... in de Rotterdamse Kunstroofzaak. En hij zegt dat de schilderijen niet zijn verbrand... maar nog altijd bestaan. Hoort u zometeen bij de Cairo.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 Sven Kokkelman. De VVD wil af van de terugkeerregeling voor Tweede Kamerleden. Een Nederlandse zakenman zegt te bemiddelen voor de Roemeense kunstrovers. Behalve voor een Amerikaanse inval zijn ze in Syrië ook doodsbang voor bommaanslagen. We wilden even de auto laten staan, maar dat mag dus niet. We worden door een bewaker uh, teruggestuurd naar de auto. ze nou, zijn dus bang voor autobommen. Yes. En de ochtendhumeur van Koos Postema, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Oud-Kamerleden, Hero Brinkman, Mariko Peters van GroenLinks... en Desiree Bonis van de Partij van de Arbeid... Ze zijn alle drie weer terug op hun oude nest, op hun oude werkplek... met dank aan de terugkeerregeling voor ambtenaren. Die bepaalt dat Kamerleden na hun termijn als volksvertegenwoordiger... hun oude baan bij de overheid weer mogen oppakken. En daar wil de VVD nu een einde aan maken. Roald van der Linden, goedemorgen. goedemorgen. U bent Kamerlid voor die partij. Waarom wilt u daar een einde aan maken? Ja, kort gezegd, we vinden de regeling gewoon niet meer van deze tijd... Uh, dat is ook een oud-VVD-punt. Uh, vroeger was dat Kamerlidmaatschap een uh, part-time baan. En, uh, ja, dan moest je iets regelen voor ambtenaren, maar dat is al lang niet meer zo. Dus je begint gewoon een nieuwe baan. En wij vinden gewoon, als je een nieuwe baan begint, uh, dan zeg je jouw baan op. Wat deed u voordat u in de Kamer kwam? Ik heb uh, bij het ministerie van Financiën gewerkt. Ja. En, uh, ah, dus u mag ook terug? Ik hoef uh, niet terug en ik mag ook niet terug. Oh, waarom mag u dan niet terug? Ik, ik ben tussendoor uh, ergens ah. anders in dienst geweest. Ja, ja, ja, commercieel. Min of meer. Uh, wat is min of meer? Ik uh, was de aandeelhouder van ABN AMRO. En dat is een, uh, een stichting die uh, apart is gezet van het ministerie van Financiën. Juist. Dus u hebt uw uh, terugkeerregeling eigenlijk zelf verprutst? Ja. ja. Goed, u wilt er dus vanaf. Is het ook niet een beetje Hero Brinkman pesten? Nee, en um, uh, dat geldt overigens ook voor de, voor de andere oudkamerleden. Die hebben gewoon het volste recht om gebruik te maken van een regeling die, uh, die, die daarvoor bestaat. Alleen uh, wij willen de regeling niet. Um, maar goed, zolang die regeling bestaat uh, kun je daar gewoon gebruik van maken. En daar is ook helemaal niks mis mee. Ja, goed. Maar nou ja, u zegt er is niks mis mee. U wilt er vanaf? Ja, maar dat die mensen gebruik maken van een regeling die er nu is, uh, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Nee, goed, uh, aan de andere kant kun je zeggen, je moet ook wel hartstikke gek zijn om Kamerlid te worden in een tijd waar je één keer in de twee jaar verkiezingen hebt en waarbij het politieke voortbestaan zeer onzeker is geworden. En dus ook je eigen boterham. Uh, dat je dan nog kamerlid wil worden zonder terugkeerregeling. Ja, ja of ik hartstikke gek ben, dat weet ik niet. Maar, um, nou, zo persoonlijk bedoelde ik het niet. Nee, maar... <laughs> het, is, het is natuurlijk een, een, een, ja, een, een baan met een enorme uitdaging en het is een roeping. Um, maar tegelijkertijd is dit gewoon een nette wachtgeldregeling achteraan. Die hebben we wat versoberd, maar je hebt nog altijd gewoon een, een uitkering als je, als je de kamer uitgaat. Ja. Um, dat moet en een sollicitatieplicht zijn. tegenwoordig, Ja, toch? en terecht. Ja. Um, nou ja, goed, maar, okay. maar dan heb je dus een uh, publiek profiel opgebouwd. Zeker als als je bij een wat extremere partij eh, tot de gezichten behoort. En dan is het misschien niet zo makkelijk meer... om daarna eh, weer gewoon in de maatschappij aan het werk te gaan. Maar waarom niet? Ik bedoel, je hoopt toch dat de beste mensen in de Tweede Kamer terechtkomen... en eh, die beste mensen kunnen daarna toch ook weer een, een, een baan vinden? Ja, maar dat blijkt toch in de praktijk helemaal niet zo makkelijk... Ja, als ik naar mezelf kijk, ik, ik heb economie gestudeerd... Uh, ik heb een financiële achtergrond, ik heb totaal geen zorgen... als ik de Kamer uitga, dan, dan vind ik ongetwijfeld een leuke financiële baan. Ja, en als je daaraan twijfelt, moet je de Kamer ook niet ingaan. Ja, maar dan krijg je natuurlijk ook niet de beste mensen. Ik, als ik om me heen kijk, dan zie ik alleen maar mensen... met een, een hele relevante werkachtergrond. Uh, we hebben bij ons in de fractie mensen van, van allerlei plemage zitten... Um, nee, ik, ik twijfel daar totaal niet aan. Wanneer uh, wilt u eigenlijk dat die regeling stopt dan? Ah, als het aan mij ligt, uh, gaan wij uh, ergens de komende maanden die regeling uh, afschaffen. Um, dat moet bij wet, dus dat heeft altijd een, uh, een doorlooptijd. Duurt nog twee jaar hè, dan? Um, nou, dat kan ook wel wat eerder. Um, je moet je even afvragen wat je met bestaande gevallen wil, uh, wil doen. Ik denk dat we die ontzien. Maar het gaat erom dat we hem nu zo snel mogelijk uit de wet halen. Juist, dus daar we, daar, u komt met een wetsvoorstel? Ja, als het nodig is wel. En wanneer is het nodig? Um, ik denk dat we de komende weken uh, gewoon eens gaan vragen aan, uh, aan minister Blok... of hij uh, iets wil doen. Um, maar wellicht gaat het sneller als we het zelf doen. En dan zal ik zelf een initiatief uh, wetsvoorstel indienen. Ja, minister Blok gaat over de Rijksdienst, hè? Ja. Goed, dus, dus uh, u wilt daar echt serieus werk van maken. Dat zou dus betekenen dat mensen die in de Tweede Kamer worden verkozen... of geldt het trouwens ook voor raadsleden en, uh, en statenleden? Nou, daar is een aparte, aparte regeling voor. Dat zijn ook part functies over het algemeen. Um, waar het nu even om gaat zijn de Kamerleden. Ja. Uh, dat zijn mensen die fulltime vertrekken uit hun baan. Ja. Um, en, en dan op elk moment weer terug kunnen komen. En dat... Dat vinden wij gewoon een rare regeling. Juist, mits zijn zijn goed. Daar ja. wilt u dus een eind aan maken. Ja. Hebt u trouwens naar Mark Rutte geluisterd nog afgelopen maandag? Uh, ja. Goed verhaal? Ik vond het een prachtig verhaal. Ja. Alleen een beetje achterhaald, hè, vandaag? Um, ja, als u het nou hebt over uh, of wij nou nummer vijf of nummer acht wereldwijd zijn... Uh, dat was volgens mij niet de kern van zijn verhaal. Nee, maar het is wel vervelend dat we nummer acht zijn, neem ik aan, toch? Of vindt u dat uh, geen Ja, nee, natuurlijk. Zolang je niet nummer één bent, heb je iets om naar te streven. <laughs> Goed. Uh, vindt u dan ook dat het verhaal nog moet worden bijgesteld? Dat er nog extra maatregelen moeten komen wat de VVD betreft... voor uh, het aanjagen van met name de innovatieve kracht van dit land? Wij zijn er altijd voor om uh, te zorgen dat de concurrentiekracht van Nederland uh, wordt, wordt verbeterd. En dat betekent ook dat we voortdurend uit zijn op een flexibele arbeidsmarkt. En overigens het onderwerp waar we het dus nu over hebben, in regeling is daar ook een bijdrage aan. Ja, maar dan moet er wel werk zijn toch ook, of niet? Ja, nou ja, goed. Uh, we, we zitten in een hele rare situatie. Technisch personeel is in Nederland nog steeds niet aan te slepen. Ja. Um, en zolang we die factures hebben, denk ik dat er gewoon heel veel werk voor ons ligt. Juist. Nou, voor economen ook. Dat blijkt maar weer. Uh, al is het maar in de Tweede Kamer. En u gaat die terugkeerregeling dus de nek omdraaien. Zeker weten. Hartelijk dank, Robert van der Linden. Alsjeblieft. Kamerlet voor de VVD. Een land in de greep van oorlog. Staat door, mis. Een bevolking in angst. No, Gezien door de ogen van Hansja jaap Melissen. Kogelhulzen liggen hier ook nog uh, over de grond. Deze week in Goedemorgen Nederland, Syrië de Eindeloze Oorlog. Ja, even de achtergrond bij de actuele schermutselingen... rondom al de niet-militair ingrijpen. De Koerden in Syrië, dames en heren, die trekken zich steeds meer terug... in het onofficiële Koerdistan van Syrië. Hans-Jaap die bezoekt Afrin. En dat is een Syrische stad waar de Koerdische bevolking... enorme stromen vluchtelingen heeft opgevangen. rijden we het centrum binnen... En deze plaats ben ik eerder geweest, een half jaar geleden geloof ik. Er is al druk in het centrum, maar het is nog veel drukker geworden. Want nog veel meer vluchtelingen uit andere gebieden van Syrië. We lopen het centrum in van Afrin. Er komen daar veel jonge dames tegen met blote armen. Dat zul je echt hier een paar kilometer verderop niet zien. Zeker niet in die plekken waar de radicale moslims opereren. Dat zich steeds meer met het dagelijks leven bemoeien. We wilden even de auto laten staan, maar dat mag dus niet. We worden door een bewaker uh, teruggestuurd naar de auto. Ze yes. nou, zijn dus bang voor autobommen. En onze auto staat op een parkeerplaats vlakbij de lokale raad. Hey, have... Vijf dagen geleden is er dus een autobom geweest uh, hier vlakbij. Hier zitten twee vrouwen. Hallo. Is she refugee here? Een halab. Deze twee dames komen uit Sheikh Massoud. Dat is een wijk, een Koerdische wijk in Aleppo. Ja, daar zijn trouwens de rebellen zwaar ingegaan. Maar juist door die gevechten zijn veel mensen gevlucht. Zij beweert in ieder geval dat de rebellen tegen de inwoners van die Koerdische wijk hebben gezegd... van jullie moeten weggaan, anders doden we jullie. In ieder geval is daar de kans dat gedood te worden door gevechten. Want ook... De mensen van Assad proberen die wijk te bombarderen... omdat die rebellen daarin gegaan zijn. Ja, de kans dat je doodgaat is, is enorm daar. Dus, helpt nou zo'n bombardement van de Amerikanen... in uw wens die u ongetwijfeld heeft om terug naar huis te gaan in uh, Aleppo. Ik hoop dat de Amerikanen uh, inderdaad... Ja, militaire doel weer te raken, ook van die radicale moslims die hier zijn, zegt ze. En uh, dat het vrede wordt. Ook, ik hoop dat we terug kunnen naar ons huis en terug kunnen naar de veiligheid die we vroeger kenden. We lopen het gebouw van het stadsbestuur binnen, uh, worden in de gang welkom geheten, behalve dan door mensen van het bestuur. Door hele grote posters met de martelaren van de, ja, de Koerdische strijders daarop. Jonge gezichten staren ons aan. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Van strijd, niet alleen van deze oorlog, maar ook van eerdere, zie ik aan de foto's. En hier zit dokter, dokter Hussein Hussein, yes. um, lid van het stadsbestuur. Is het moeilijk in deze stad met zoveel vluchtelingen die hier naartoe gekomen zijn? De Alleen uit Aleppo, uit de stad Aleppo... zijn hier al 100.000 mensen in het stadje Afrin gearriveerd. En dan hebben we het nog niet eens over de dorpen eromheen. Ja, en die hebben we kleren moeten geven. Want ze kwamen met bijna niets. Uh, ze moeten eten. Uh, ja, hoe betaalt u dat eigenlijk? Dat is die pvot uit. We hebben een oproep gedaan aan de mensen hier in dit stadje... Om spullen te geven, om geld te geven, alles wat je over hebt. Uh, het is niet een oorlogsbelasting geworden, het is niet verplicht. Maar ja, er is wel op een um, massale manier gehoor aan gegeven. En zo proberen we ja, het met elkaar te redden in dit Koerische stadje. Wat denkt u van die Amerikaanse aanvallen met kruisraketten? Amerika, Amerika is er bedenigd, de aakim. De is de ik vind het niet goed, die aanvallen uh, met kruisraketten of waar dan ook mee. Um, we vinden het allemaal een beetje duister. Die Amerikanen waren eerst uh, onder de tafel heel goed met het regime... en dan wordt het regime nu aangevallen. Hij heeft ook gezegd uh, dat hij vindt dat de verantwoordelijken... van die chemische aanval moeten worden gestraft. Maar laten ze eens een beetje in het midden wie hij daar verantwoordelijk voor acht. En ook op de vraag of hij zelf bang is voor chemische aanvallen hier... Dan heeft hij het er wel over, maar dan denkt hij dat dat eerder door radicale groepen zal gebeuren en niet door het regime. Nou, de Koerden hangen er dus een beetje tussenin. De radicale moslims beschuldigen hen dus ook dat ze heulen met Assad. Zelfs benadrukken ze hier ook in het gesprek. Wij hebben juist heel erg geleden onder Assad, dus hoe kunnen jullie er nou denken? Nou, een, een groep die eigenlijk een beetje tussen wal en schip valt, maar intussen wel de zaken redelijk goed voor zichzelf in orde heeft gebracht. Ze hebben een soort semi-autonoom gebied hier. Maar het laatste woorden voorlopig van Hans-Jaap Melissen... morgen hoort u hem opnieuw en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via de mail, goedemorgennederland.kro.nl .no. Straks de in Rotterdam gestolen kunstwerken... zijn helemaal niet in de kachel beland... zegt een Nederlandse zakenman in Roemenië. Eerst nu het tumeur. hier is Koos Postema. Lang, heel lang geleden moesten alle Nederlandse jonge mannen... in militaire dienst, omdat er een koude oorlog woedde die in brand zou kunnen vliegen. Er was toen in de jaren 50 een dienstplichtig sergeant... die een ABC-cursus moest gaan volgen in Breda. Die sergeant was ik. ABC betekende niet dat ik nog moest leren lezen. Dat kon ik al een paar jaar. Nee, ABC stond voor atoomoorlog, b. bacteriële en c. chemische oorlogvoering. Ik herinner me weinig van die cursus. Vermoedelijk omdat wij, de cursisten, beseften dat ondanks de beschermende maatregelen... die ons werden verteld, een AB- of C-oorlog... het einde van alles zou kunnen betekenen. En wie wil zich nou zo'n einde herinneren? Bovendien was Breda, na de verontrustende lessen, een aangename verblijfplaats. Er was één cursusmoment dat me min of meer toch wel is bijgebleven. Er werd een demonstratie met mosterdgas gegeven... Mosterdgas is een blaartrekkend gifgas. We kregen een olieachtige bruine druppel op de rug van onze hand. Heel even maar, want anders zou het misgaan. In Syrië is een ander dodelijk gas toegepast, sarin. Er stierven, u weet het, honderden vrouwen, mannen en kinderen. Die misdaad moet bestraft, zeggen Amerikanen en Fransen. Misschien delen ze een tik uit, of een klap, of een dreun... Schurken zullen dan ten onder gaan. Maar die zullen onschuldigen met zich meesleuren. Vrouwen, mannen en kinderen. Je moet er niet aan denken. Maar ik denk eraan. maar morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan.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 Zevi Pari van Charla's Navour. Het is zeven minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. De geroofde schilderijen uit de Rotterdamse kunsthal zijn helemaal niet verbrand... ...zei privédetectief Ben Zuidema gisteren in onze uitzending. Hij krijgt die informatie van de Nederlandse zakenman in Roemenië, Eddie Oort. En met hem hebben we nu contact, meneer Oort. Goedemorgen. En Goedemorgen. Heeft hij gelijk? Uh, ik weet het niet. Maar u hebt het hem geschreven? Uh, nee, ik heb hem geschreven dat ik van de advocaat van een van de daders heb begrepen dat de schilderijen niet allemaal dan wel totaal niet verbrand zijn. En hebt u daar bewijs voor? Nee. Hoe komt u in contact met die advocaat? Dat is een uh, oude relatie van mij die, uh, die ik al, ja, al langere tijd ken. En... Ik ben gevraagd om... Uh, eigenlijk is het, uh, het hele verhaal... Uh... Niet zo op de zaak toegespitst. Het gaat eh, met mijn contact met de advocaat en een schrijver die een boek gaat maken. Eigenlijk eh, meer om de uitgifte en eh, de publicatie van een boek en een film. En uit die hoofden ben ik redelijk geïnformeerd met, eh, over datgene wat er speelt. En de gesprekken van zowel de advocaat met de daders als met de... Als een schrijfster die een contract heeft met de daters en regelmatig met ze spreekt. Ja, ik introduceer u als zakenman. Wat voor zaken doet u eigenlijk in Roemenië? Nou, dat is niet zo relevant. Ik doe ook niet zoveel niet zo zaken meer op dit moment. Maar... Ik ben over de gepensioneerde leeftijd, dus ik maak mij niet meer zo heel erg verschrikkelijk ontzettend druk. Nee. Uh, maar het is toch wel van belang om te weten... Bedoel, komt u uit de, uit de filmindustrie of uit de nee, hoor, staal? Nee hoor, of... nee hoor, ik heb, nee, hoor, ik heb uh, handel gedaan, ik heb uh, wegenbouw gedaan... ik heb diverse projecten gedaan in Roemenië. Ja, goed. Uh, en, en wat is dan uw belang? Ik bedoel, wa waarom komen ze dan bij u? Uh, vanwege een relatie met de advocaat en de schrijfster... en die hebben mij gevraagd om de publiciteit... Uh, nogmaals zoals ik het u aangegeven heb, uh, de publiciteit uh, te regelen. Ik heb een contract met de schrijfster... Ja. Om te, om te proberen een uitgever te vinden. Die heb ik inmiddels in New York gevonden. En een uitgever of een producent voor een film. En die heb ik in Los Angeles gevonden. Althans, wij zijn daarover in gesprek. Ja, goed. Uh, de uit de mailwisseling uh, tussen u en Ben Zuidewaar blijkt... Uh, dat hij u vroeg om een bewijs. Bijvoorbeeld een uh, krant met de datum van uh, recent. Ja. Uh, met een foto van een van de doeken. Uh, die dan niet zouden zijn verbrand. Uh, en toen hoorde hij niks meer van u. Nee. Nou, ik heb de mails gezien hoor. Die heb ik u gestuurd, ja dat klopt. Ja. En uit die mail blijkt dat ik uh, dat voorstel van meneer Zuidema voorgelegd heb aan de advocaat. Staat in mijn mail van uh, 8 augustus om uh, 10 uur 18 p.m. Uh, en dat dat de volgende dag zou worden vervolgd uh, middels een gesprek met uh, de daders. Ja. En? De volgende dag heb ik meneer Zuidema bericht dat uh, de daders akkoord zijn met het voorstel. En daarom heeft hij mij geantwoord dat ik gezegd heb, zou hebben dat het geen probleem is. Nou, Dat heb ik hem dus niet gezegd. Maar eigenlijk uh, ik heb de, uh, het gesprek met meneer Zuidema gisteren uh, digitaal van u uh, toegestuurd gekregen. Ik heb dat twee keer beluisterd. En ik moet u zeggen dat ik de uitspraken van meneer Zuidema eigenlijk voor rekening van meneer Zuidema wil laten en dat ik na twee keer beluister eigenlijk tot de conclusie kom dat hij dicht tegen Smaat aan ligt en dat ik overweeg om een klacht tegen meneer Zuidema in te dienen wegens Smaat. Nou goed, in het kader van Wederhoor wil ik u toch even zijn uitspraken voorleggen. Hij had de indruk, of kreeg de indruk, zo langzamerhand, dat u een beetje onder één hoedje speelde met... Uh... Dat uh, heb ik begrepen. En daarom, nogmaals, daarom zeg ik ook, ik ga inhoudelijk niet op die zaak in. Ik heb uh, mij... Uh, ik ben mij aan het beraden om... Ik heb er gisteravond al even wat contact over gehad. Uh, ik heb het op uh, digitaal in mijn computer het, het uh, interview van u met uh, meneer Zuidema en... Ja, daar zijn wat dingen in om er dan toch even één ding uit te lichten. Ik heb bijvoorbeeld met geen woord met een verzekeringsmaatschappij gesproken. En het gaat ook hier, als u de, de teksten leest in de mails, dan zult u ook lezen dat er totaal niet om geld gevraagd wordt. Dat er zelfs een conditie door de daders, via mijn, de, de advocaat, uh, naar buiten is gebracht. Dat de mannen de doeken uitsluitend aan de Nederlandse autoriteiten willen uh, overhandigen. Maar in ruil zonder, voor... enige, zonder enige financiële uh, achtergrond. Nee, maar wel in ruil voor strafvermindering. En... Nee, dat staat er ook niet bij. Dat staat als u het goed leest en ik neem aan dat u heel goed in staat bent om goed te lezen. Er Zeker? staat niet een eis. Er staat niet een eis, zoals hij zegt, van strafvermindering. Er staat de mogelijkheid te bezien of er. Ja heel wat anders. Ja, goed, als je dat leest, zeker als je het juridisch leest, hebt u gelijk. Maar als, als je dat globaal leest, dan lees je... ze willen die doeken wel teruggeven, maar dan willen ze in Nederland worden berecht... en niet zoveel straf nee, krijgen. Nee, dan willen ze niet. Dat zouden ze, dat zouden ze op ze stellen. Dat, dat zou een optie kunnen zijn, dat is een vraag. Ja. Dat, is een, dat is niet een eis. Ja. Heel expliciet staat dan niet dat dat een eis is. Nee. Weet u eigenlijk... uh, zo, heb het, zo heb ik het ook heel duidelijk verwoord. Ja. En meneer Zuidum heeft het ook heel, heel duidelijk begrepen. Ik heb meneer Zuidum overigens benaderd. Ja. ziet u ook in de mail. Ja. Omdat ik van het standpunt uit ging gezien zijn reputatie, zijn ervaringen en zijn contacten... dat het een snelle actie zou kunnen zijn, naar zijn met, via zijn bronnen ja. om een en ander in beweging te brengen. Ja. Dat is één. Twee heb ik hem ook in dezelfde mail, kunt u lezen... Ja. dat gevraagd naar de mogelijkheid om een boek uit te geven. Ik heb in zijn presentaties gezien dat hij een aantal boeken heeft geschreven en dus ervaring heeft in het uitgeven van ja. soortgelijke boeken betreffend ja. uh, dit soort uh, transacties. Maar waarom hebt u niet... Vandaar genoog... dat ik hem benaderd heb. Dat begrijp ik. Uh, maar uh, zou het niet uw eerste belang moeten zijn om te zorgen dat die doeken terugkomen naar Nederland, mochten ze niet zijn verbrand? Ja, ik heb daar geen invloed op, uh, mijn beste meneer. Oh ja, ik heb uh, wat, ik, uh, wat ik, mijn belang is een boek en een film. Mijn tweede belang is, belang, wat is mijn belang? Ik heb geen, uh, geen condities in deze, ik heb geen connecties in deze. Ja. Ik zou het op prijs stellen als ik uh, een kleine bijdrage zou kunnen leveren. Dat deze dingen weer in Nederland terugkomen. Ja. Gaat dat, dat ooit gebeuren? En dat is het dan. Gaat dat ooit gebeuren, denkt u, tot ik Ik zou het hopen. Ja, wij allemaal. En voor de rest, ja, ik eh, nogmaals, eh, ik ken de, de mannen niet. Ik heb de, de daders, bedoel ik daarmee. Ik heb ze nog nooit gezien, ik heb ze nooit gesproken, ik weet niet ja. hoe ze eruit zien. Ja. Ik weet niet waar ze vandaan komen en ik Goed. weet niet waar ze, waar ze gewoond hebben. Goed. Dus ik heb totaal geen verbinding, geen contact, geen connectie met deze. Behalve uh, via hun advocaat. Behalve via de advocaat ja. van, uh, van twee van de daders, ja. Goed. ja. Ik uh, dank u wel voor uw kant van het verhaal, meneer Oort. Ik, uh, ik heb het met haar gedaan. Hartelijk dank. Het is half elf geweest, hoogste tijd voor ons om af te ronden... en snel het woord te geven aan Jeroen Wielaert voor lijn 1. Jeroen. De bus staat in Assen, waar weer een geval van zinloos geweld is voorgevallen. Afgelopen weekend reden voor een nieuw offensief... een nieuwe actie tegen zinloos geweld. We zijn er allemaal tegen, maar helaas komt nog steeds voor. Daarover zometeen meer, vanuit Assen, in de bus van lijn 1 van de NTR... Dit is Radio 1. Dit is nu het NOS Journaal, naast mij door Wat Megens. Voor het eerst sluit president Poetin niet langer uit... dat Rusland de VN resolutie steunt voor militaire ingrijpen in Syrië. Hij stelt wel strenge voorwaarden. Zo zegt hij dat er keihard bewijs moet zijn... voor een gifgasaanval door het regime Assad. Videofilmpjes of telefoongesprekken die zijn getapt... zijn voor Poetin niet voldoende. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het slecht dat Nederland uit de top 5 is gevallen van meest concurrerende economieën. Nederland staat nu achtste. Als je ziet dat landen als Duitsland ons voorbij zijn gestreefd, dan is het volgens Wientjes ook wel begrijpelijk. De Duitsers investeerden zelfs op het dieptepunt van de crisis in innovatie en daardoor doen ze het nu beter, zegt hij. En ook de oppositie in de Kamer is kritisch op dit punt. CDA-leider Buma vindt dat het kabinet zich meer moet richten op sectoren waarin Nederland beter is dan andere landen dat het niet moet bezuinigen op innovatie. D66-voorman Pechtold noemt de achtste plaats een wake-up call voor het kabinet. Koningin Maxima heeft de Hortus Botanicus van Leiden heropend. Het monumentale kassencomplex is de afgelopen anderhalf jaar verbouwd. Er is een loopbrug gekomen, zodat bezoekers de bloemen en planten... ook van boven kunnen bekijken. En ook zijn de kassen milieuvriendelijker. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Doral. geen verkeersinformatie, dames en heren. Althans, niet noemenswaardig. Dus draag ik u met veel plezier over aan Jeroen Wilaert voor Lijn 1. Dit is Radio 1, NTR Lijn 1, hier is Jeroen Willaert. Morgen vanuit Assen op de Brink staan we bij het Drents Museum. Mooi groen grasveld, dikke bomen, gro grote plataan, eh, standbeelden, sculpturen. Allemaal heel erg leuk en vredig. Maar toch is hier sinds eh, dit weekend sprake van een Hollands offensief tegen zinloos geweld. Nieuw initiatief hier uit de Drentse gemeente met als aanleiding de mishandeling van een 22-jarige jongeman afgelopen weekend in Assen. Mishandeling die plaatsvond in de wijk Pittelo. De vingertjes gaan in, in het centrum. En sorry, mishandeling vond plaats in het centrum. De vingertjes gaan naar een groep Marokkaanse jongen. Ophef genoeg vanzelf, maar wat is er aan de hand? Wat is er waar? Heeft het zin als burgers, uh, zoals nu het Hollandse Offensief, het heft zelf in handen nemen? Is dit goed voor de samenleving? Luister mee en reageer op 0800 1121, 0800 1121. Hashtag lijn 1 is uh, het tweetadres en u kunt mailen naar lijn1, apenstaartje, ntr.nl. There's no mercy.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 Blues, long something about Low country blues. van de allerlaatste plaat van QB and the Blizzards. Het liedje werd geschreven door Harry Muske, Inmiddels alweer bijna twee jaar geleden overleden legende van de blues uit Assen. Ik weet nog dat ik uh, bij Harry in Rolde thuis zat, niet ver van uh, dat andere legendarische dorpje Grollo, waar hij in de 60s groot werd, samen met Herman Brood en consorten. En dat Harry tegen mij zei, ja, die, dat gedoe tegen die Boerka's en de PVV, dat gebeurt bij ons niet. Koos Visser... Daar had Harry toch wel gelijk in dat dat soort dingen hier eigenlijk niet gebeuren. Je mag de microfoon oh sorry, in de ja, hand nemen. Ja, ja. <laughs> nou, er gebeuren wel degelijk een heleboel dingen hier in Assen. Rolde en Drenthe en overal. Jazeker. Wat is er nu gebeurd precies? Nou, afgelopen. Want ik week... was net al even in de war met de plek de ple van de, de plek, ja, Vertel dat, maar even. Het gaat van alles dus door elkaar in media. En dan ja. ben begrijpelijk. Maar in dit geval was het in het centrum van Assen. Tijdens het uitgaan in zaterdagnacht, beter gezegd zondagochtend. Uh, dat mijn zoon na het uitlenen van een, uh, een, een aansteker... Uh, uh, deze vervolgens niet teruggekregen heeft van een uh, groep jongens. En hij vraagt zijn aansteker keurig, netjes, correct terug. En wordt vervolgens gewoon in elkaar geslagen. Daar draaide het om. Door wie? In dit geval waren het een, een groep uh, uh, jongeren van Marokkaanse afkomst. En, een aantal jongeren komen daar, een groep van twintig... Uh, die dit gedaan hebben. Eerst de drie vrienden die bij mijn zoon waren. Ze waren met een vier op stap. Uh, de andere drie kregen eerst een klap. Mijn zoon wilde bijspringen. En werd vervolgens door uh, diverse andere lieden. Uh, echt helemaal uh, uh, in elkaar geslagen. En geschopt. Met name geschopt tegen hoofd. Ja, het nieuwe Koppenschoppen blijkt een trend te worden. Ja, maar in dit geval kwamen de daders dus niet uit de buurt van Turnhout... maar uit Assen. Uit, uit Assen, ja. uh, Uit die wijk Pitteloo is de bewering. Uh, het is onder andere de wijk Pitteloo. Onder andere? Onder andere, ja. Er zijn de, ik neem niet aan dat daar alleen Marokkaan, Marokkaanse jongeren zitten. Ik heb er ook geen flauw idee van. Maar als je de media ziet en de reacties ziet van de mensen... Uh, zou daar en is daar uh, gewoon een grote groep jongeren die de, die daar, uh, die de orde... Met name in de uitgangsnachten ja, behoorlijk. Uh hoe zeg ik dat, uh, verstiert, om het zo maar even plat te zeggen. In dit soort gevallen, u noemt al de media, maar ook de, de sociale media. dus ja. een website, uh, het loopt allemaal weer heel hoog op. Ja. Dan uh, wordt de nuance heel gauw uit het oog verloren. Ja, nou, die nuances wil ik gewoon heel duidelijk simpel houden. Het is dus absoluut op geen enkele wijze racistisch. Wij, uh, willen, ik wil het helemaal niet hebben over bepaalde af, uh, jongeren van afkomst... of wat ook maar. In dit geval is het gewoon wel bewijsbaar en aan dat het van die groep was. Dus dat is een gewoon... Uh, duidelijk iets. Dus we moeten ook gewoon zeggen waar het om draaide, waar het op staat. Maar het is gewoon een landelijk verhaal. Uh, of je nou, ik noem het vanmorgen op de, op de site, Facebook-site: uh, van Urk tot Turk. Zo uh, uh, so simpel is het gewoon. Ja, maar dat is toch ook een heel populistische kreet alweer meteen? Wat bedoel je? Van Urk tot Turk, dat is toch iemand bestempelen? Nee, dat gaat het toch niet om. We hebben in Nederland vele nationaliteiten doen met elkaar. Het is een, een, een community, zoals het dan ook heet, een, een samenleving. Laten we dan ook een samenleving zijn met elkaar en voor elkaar. Het klinkt allemaal ongelooflijk mooi, maar zo moet het gewoon kunnen. We hebben het zelf in handen. En uh, we zitten hier als vaders, moeders, uh, uh, die hier voor onze kinderen in dit geval opkomen. Maar het gebeurt ook net zo goed met de ouderen. Het gebeurt in de stad, het gebeurt overal. Waarom noemt u het Hollands offensief? Ik noem het Hollands offensief. Uh, met name ook gekozen voor het woord Holland. een Beetje uh, authentiek. En we moeten uh, ons uh, op beide voeten blijven staan. Met elkaar gezond blijven denken. Normaal blijven denken. Hollands blijven denken. Als normale Hollandse mensen. Maar dit klinkt... Dit klinkt even iets anders dan een Hollandse hits. Gezellig met z'n allen. Zo zouden we het willen hebben. Maar Hollands offensief, dat heeft al iets vaderlands, al iets populistisch en iets agressiefs in zich. Nou, een offensief vindt is een blok. Dat klinkt niet zo leuk klinken. Nee, vinden u ook niet? Nou, ik heb het uh, vanochtend, uh, werd ik daar ook over aangesproken via de Facebookpagina. Daar sta ik helemaal open voor. Uh, ik vind het naampje op zich niet zo belangrijk. Het is gewoon in me opgekomen omdat ik het woord offensief. Ik zie het een landelijk, gezamenlijk offensief. Tegen uh, uh, de, deze, uh, deze uh, mentaliteit. die gewoon niet alleen nu, maar al heel lang uh, aan het ontstaan is. en wat een trend aan het worden is. Maar de reacties, dat is ook een trend. die, zijn, die, die liegen er niet om. Nee, klopt. Er komen ongelooflijk veel reacties van allerlei aard binnen. Ook Daar van... heb je het racisme namelijk weer. Ja, en die worden ook De reageurders. On... Ja, en die gaan we ook direct wei uh, weigeren. En die worden ook van onder andere een Facebook-site uh, afgehaald. <laughs> Denk aan, heeft u er vorst veel werk aan. Ja, dat is echt heel veel werk. Ik doe het ook uh, niet meer alleen, want ik heb sinds gisteren, of weer gisteren al inmiddels, uh, ook hulp daarbij. Pagina beheer, uh, want het is gewoon niet bij te houden. Nee, want uh, dit soort administratie uh, is nodig, uh, gelet op uh, wat er in de onderbuik leeft. Maar die onderbuik heeft niet altijd gelijk. Vrij maar... zelden heeft onderbuik gelijk. Carrie Abbenhuis is sinds kort burgemeester hier in Assen... Uh, namens de Partij van de Arbeid, en die krijgt dit allemaal op haar bord. Ja, Over ik, nuances uh... gesproken, hoe zit het volgens u? Um, nou, het eerste wil ik zeggen dat ik uh, onmiddellijk uh, toen ik het las uh, dacht... dit is verschrikkelijk, dit is afschuwelijk en dat accepteren we niet. Dat is de eerste reactie die ik heb als mens, maar tegelijkertijd ook als burgemeester. En ik heb ook uh, Koos Visser gebeld en uh, onmiddellijk uh, mijn uh, gesprek met hem uh, geopend... door te zeggen, als je uh, vader of moeder bent, of je bent, ja, je bent het een van de twee... Dan, uh, dan ben je altijd blij als je kinderen, als ze uitgaan. En dat doen ze graag, dat is gewoon de leeftijd en dat moet... Kunnen. Dan ben je altijd blij als je weer dat, dat deur in het slot hoort gaan... en ze zijn weer veilig thuis. Ze moeten beschermd zijn, ook in, het op, ook in de openbare Absoluut. ruimte. Absoluut. En dat was mijn eerste reactie. Dus ik heb uh, sowieso geïnformeerd. Wat is er gebeurd? Ik heb uh, gevraagd op uh, het uh, gemeentehuis, het En ik heb Koos Visser gebeld. En we hebben met elkaar een gesprek gehad in de lijn, zoals Koos dat net vertelt. Wij willen met elkaar samenleven. En dat doen we met verschillende mensen op deze... Wereld. En dat willen we gewoon ordentelijk doen. En dat willen we ook doen dat we er plezier in hebben. Maar hoe ziet u de omvang? Ja, sorry dat ik even... Ja, nee, ik wil niet drammen, maar moet even naar de kern. Wat is de omvang van het probleem? Uh, ze komen uit Pittelo. Ja. Maar hoeveel zijn het er om nou, te beginnen? Uh, ik heb, uh, in dit geval van mishandeling. Ik wil u zeggen dat ik nog niet weet wie het waren. Omdat ik alle verhalen hoor van verschillende kanten. En ik de verantwoordelijkheid heb om te kijken wat er echt gebeurd is. Dus dat is aangifte... <tus> Dat is politie die onderzoek doet. En die verklaringen opneemt. En die daarmee naar buiten komt. En Zorgvuldigheid zijn ze... is dan het woord. Ik, maar ondertussen is het wel gebeurd. Ik wil ook niet ontkennen. Tuurlijk is het gebeurd. Dat is ook natuurlijk het uitgangspunt. Daar gaat het ook over. En ik wil niet ontkennen dat wij hier in Assen. En dat de Koos ook al. Een groep hebben van jonge Marokkanen. Die een... Samen hebben gekregen in Pittelodewijk... die in het zwembad zijn aangepakt omdat ze vernielingen uh, pleegden. Hoe groot is die groep? En die groep die bestaat uit ongeveer twintig uh, Marokkaanse jongeren. Zijn er inmiddels van ook, Marokkaanse... wijkvaders. Zijn er ook inmiddels wijkvaders bezig? Er zijn gesprekken. Er zijn gesprekken natuurlijk, want dat is ook in onze samenleving. We willen ook praten. Koos wil ook praten. Uh, we willen het samen doen. Dus wij treden daarin op zodra wij weten wat het is. En dat is nu wat er nu aan de orde is... We hebben het gehoord van verschillende kanten. Het is erg. En we willen kijken wat het onderzoek uitwijst. Wat we daar met elkaar aan gaan doen. Ondertussen heeft de politie hier gezegd dat er geen Marokkanenprobleem probleem is. Is dat de boel al te veel bagatelliseren of is het gewoon zo? Uh, ik uh, weet en ik ontken dat niet. Je moet nooit bagatelliseren dat er een probleem is. Je moet zeggen wat zie ik gebeuren? Wat is het feit? Je ziet dat er mensen betrokken zijn bij... Bijvoorbeeld in Pitteloo uh, bij uh, geweld, uh, nou bij, bij, bij intimidatie, bij vervelend doen. Dat accepteren wij niet. En dat is wat mij betreft wat wij als overheid moeten doen. Maar dat kunnen we niet alleen, hè, dat doen we samen. We moeten strepen trekken. Even wat? monitoren met z'n allen. Want in Arnhem en in Rotterdam en in den Helden weten ze niks van de wijk Pittelo. Omschrijven me zeven. Uh, Pitteloo is een wijk, ik dacht, ik ben hier uh, niet zo lang. Dus <laughs> ik dacht van de jaren zeventig, maar ik word absoluut wel gecorrigeerd. Uh, want ik ken dat nog wel uit uh, mijn, uh, mijn verleden... Uit uit Drenthe. Er ontstaat al een beeld. Gewoon ja, steen. zeg maar dat. Met een winkelcentrum. En u kent dat. Iedereen heeft daar zijn groen. En, en er zijn verenigingen. En er is een actief leven. En daar zit een groep. En een groep die maakt dat voor anderen niet prettig om te leven. Niet Want dat je dat zegt een Vogelaarwijk? Is... Nee, absoluut niet. Daar valt Pittelo niet onder. Op zich fatsoenlijk? Uh, ja, volgens mij is dat een, een, een wijk, zoals we kennen vanuit de jaren zeventig. Groen erin. Uh, jongeren groeien daarop. En jongeren hebben daar een verenigingsleven. Ouderen doen daarin mee. Maar je ziet dus dat daar kennelijk uh, ook uh, groepen en mensen zijn die iets kiezen. En die gaan vervelend doen. En die hangen rond. En dat hebben wij uh, met elkaar geconstateerd. En daar is overleg geweest met verschillende partijen. En er is een samenscholingsverbod uh, opgelegd. Ruud Rozen zit hier. Uh, die is uh, exploitant van Hotel De Jonge, toch? Pak, uh, je kunt even deze microfoon pakken. Uh, ja, onder andere. Ja, ik doe uh, alle cafés. Ik heb ook, uh, ook het ik daarbij, maar... Uh... Ja, hij is er wel nu, geloof ik. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik doe de, de, het hotel en, uh, en de cafés aan de Brinkstraat. Dan heb je wel een beeld van uh, ja, de Ja, ik loop nu jaren in de rondte en uh, iedere groep, maakt niet uit wie of wat, maar iedere groep, uh, mensen die met een groep zijn, die zijn altijd, altijd nadrukkelijk aanwezig. En dat is in dit geval van deze groep ook zo. Maar kun je hier nadrukkelijk Marokkanen aanwijzen of zijn het gewoon is het onderdeel van een totaal dat lastig, uh, lastig is. Daar gaat het om, hè? Ja, goed, uh, iedereen die uitgaat en te veel uh, op heeft, of wat dan ook, uh, kan vervelend zijn. Dus uh, ja, of dat nou Nederlandse jongens zijn, Marokkaanse jongens, uh, maakt niet uit. Een groep uh, bij elkaar uh, fokt elkaar een beetje op. En uh, ja, dan ontstaat er altijd uh, een bepaald sfeertje. En dat is in dit geval ook aan de hand. Vandaar dat wij ze ook weer uit de cafés. Uh, een aantal gewoon die bij onze, onze, onze, onze, onze regels overtreden. Gaan Zero, eruit. Zero Ja, dan zijn We zijn zeker de laatste maanden weer uh, heel erg actief mee geworden. Omdat het uh, bij ons ook een beetje een probleempje werd. En we houden het graag rustig. En hebben jullie genoeg steun van de gemeente? Um, in de zin van politie vind ik dat er inderdaad wel ook al wat meer... Uh, wat harder opgetreden mag worden. Ja, dat wel. Burgemeester Carrie Abbenus. u zit ja te knikken. Nou, u zegt abonnees, knikt dat ik het ben. Dat <laughs> <Er> is meer. <laughs> um, ja, ik, ik ken deze geluiden. Maar hij wil dat u knikt om op ja, zoek in te gaan. Ja, ja. ik knik nu. Ja. Um, we hebben met de horeca afspraken gemaakt. Uh, we hebben bijvoorbeeld een horeca-telefoon uh, met elkaar. Dat betekent dat agenten die, uh, die hun rondes lopen, dat die een direct gebeld kunnen worden op dat nummer met de horeca-ondernemer. Uh, dan komen ze ook en dan treden ze op. Maar bent uh, u ook van zero tolerance? Gelijk. Bam. Um, nee. Dit ik soort denk, mishandelingen kunnen nou, niet. Ik, ik wil een mix hebben. Hè? Ik wil kijken wat doen wij met elkaar. En dan kom ik ook uh, direct weer bij Coach uh, Vorming terecht. Wat doen wij nou met elkaar? Wat kunnen we met elkaar? Sowieso in gesprek. Altijd. Mm -hmm. Altijd benoemen. En als het moet, optreden. En ik vind dat de grenzen bereikt zijn. In die zin wil ik het onderzoek afwachten en kijken wat kan ik dan. Een telefoon is een mooi instrument. Ze hebben zelf ook de beveiligers. Daar zijn ook goede afspraken mee. En... Um, ik wil gewoon zien uh, wat er gebeurd is en ook in de historie. Um, is het voldoende en is er adequate inzet? Want daar gaat het om. En uh, zomaar uh, geweld met geweld. Ik denk het is goed om te zeggen wij zetten onze streep. En dat heeft uh, Koos gedaan. Wij tekken streep onacceptabel. En ik wil verder kijken met elkaar wat gaan we doen. Mensen moeten veilig uit kunnen gaan in Assen. Koos Visser, wat ga je nu doen? Als ja, je ik dit noem die een sorry. Dit, als ja, dat is uit een andere Partij van de Arbeidstraditie... maar we hebben hier Visser, echt over ja. Koos Visser. Wat wil die dus nu gaan doen? Ja. Dus de handeling is ernstig... Je hebt, dat, uh, je hebt dit initiatief genomen. Hoe gaat het verder? Ook als je dit zo aanhoort allemaal. Uh, uh, waar ik op dit moment bezig ben, en dat is allemaal verrassend te noemen. Want ik ben daar gewoon door overstelpt afgelopen maandagochtend heel vroeg. Na een spontane melding van mij op Facebook is dat compleet geëxplodeerd. Geëxplo en als zodanig is, uh, is mij duidelijk geworden dat er een enorme behoefte is in Nederland. Om uh, uh, um dit als groepering uh, zien aan te pakken. Er wordt niet geluisterd, er wordt niet voldoende geluisterd. De politiek faalt aan alle kanten. Aan vele kanten. En natuurlijk kun je overal wat aan zeggen. Maar uiteindelijk lost het niet op. Want het neemt alleen maar toe. Dus doen we het niet goed met elkaar. Het moet veranderen. Uh, het doel is. Het systeem is wat ik nou aanbreng. Is de, een organisatie aangelegd. We gaan eerst een massa vormen. Positieve massa. Dat doen we dus gewoon simpel via deze Facebook site. Van Hollands, uh, Hollands Offensief. Het is ook een offensief. Het is een offensief tegen dit soort dingen. Met elkaar is het een offensief, een heel normaal woord. En zodra de massa groot genoeg is... en dat gaat absoluut gebeuren gezien de enorme respons die, uh, die plaatsvindt... Uh, dan gaan we de volgende stap nemen. We gaan een organisatie aanleggen. Er zijn inmiddels al uh, stappen in ondernomen. Want ik wil het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Sterker nog, als er iemand is die het beter kan, sta ik daar ook open voor. Ik trek alleen zaken open. Ik maak het duidelijk. Ik trek een streep. En zo gaat het gebeuren. De volgende stap is dat we richting politiek gaan. Wil de politiek praten? Uitstekend. Staan we voorover. Ik praat voor Hollands offensief. De groep die nu inmiddels aan het vormen is. Er is, is al een beweging in Den Haag die toch uh, al heel langer op dit soort uh, trom. Ons ja, dat klopt. Maar ik kijk niet naar al die bewegingen. Ik kijk niet naar een PVV. Ik kijk niet naar een PVDA. Ik kijk niet naar een CDA. Ik kijk niet op die manier naar de politiek. Ik U zegt wil... eigenlijk ook die PVV heeft gefaald. Ja. Het is tijd voor actie. Zo simpel is van het. Van een massa. Maar bij massa denk ik toch ook, ook met alle begrip overigens, ja. voor de zorg en voor wat er met die mishandeling gebeurt. Mag niet gebeuren. Nee. Maar bij massa aan massa hangt ook iets heet heethoofdigswaar. Ja, maar we kunnen er van alles van maken. Het woord is natuurlijk zwaar beladen. Massa mm -hmm. klinkt heel, heel hard en is absoluut niet zo bedoeld. Maar het is wel zo dat ik een blok wil vormen. Tegen ge zinloos geweld. Tegen zinloos hier geweld. Hier hebben we dus een positief doel. Het, het is alleen maar positief bedoeld. En of je nou Marokkaan bent, Hollander bent... Eh, eh, maakt niet uit van welke afkomst. Want daar heb ik het niet over. Daar willen we het ook niet over hebben. We zitten hier als ouders, als vaders, als moeders. We zitten hier als politiek. We hebben alles hier bij elkaar. We kunnen het gewoon niet meer accepteren. Dat je hier gewoon niet meer op straat kunt lopen... in het uitgaansleven... Het is diep triest. Dus alleen de dialoog, zoals geschetst door burgemeester Carrie Abbenhuus... Helpt niet. Nee, het is te weinig. Dat is te weinig. De burgemeester is net nieuw hier en ik heb daar alle begrip voor. Ik heb een uitstekend contact in die hele korte periode en dat gaan we ook zeker zo houden. Dus we gaan ook hier een positief verder, zeker weten. Maar het is wel zo dat ik voor mijn groep ga staan. In dit geval Hollands Offensief. En als er niet heel snel gewoon correcte maatregelen genomen worden, waar ik zeker niet alle inzichten heb en zeker ook niet de illusie heb die te hebben, maar dan wel samen met die groepering, dan zal ik in dit geval de burgemeester. Of de politiek, welke groepering dan ook, daarop aan gaan spreken. Aan blok, aan massa. Je hebt inmiddels 4000 uh, mensen die dit allemaal volgen. Ja. Uh, maar ja, wat voor maatregelen kun je nemen? Wat voor middelen heb je? Dat, dat zullen we dan gaan bespreken. Uh, nou, het enige dan... middel heb je, het is, wat je hebt, is, is, het, is het uiten van die woede. En uh, de grote vraag, stop <kwijls> zinloos geweld. Ja, juist, nou... Maar vervolgens heb je een overheid die dat zou moeten doen, denk ik. Nou, en zo niet, dan zullen wij dus, en dat is mijn intentie... om een dusdanig groot blok bij elkaar zien te krijgen. En dan praat ik over een heel groot blok, en dat gaat lukken. Dat als de politiek inderdaad faalt en geen maatregelen gaat nemen... dat we met dat blok een partij gewoon gaan vormen... die dat gewoon in werking kan gaan... Aan de telefoon hebben wij Jan Kloppenburg, vader van de in 2006 doodgeschopte Joes. Die ook iets dergelijks uh, heeft, uh, is, is begonnen. Um, Stichting Kappenau. Maar um, Jan Kloppenburg, hoe werkt dat? Wat is, uh, wat is het effect geweest inmiddels? Wat voor resultaat hebben jullie? Correctie... Hij is niet in 2006, maar in 2096. Sorry, in 1996. 1996. staat even nou verkeerd op. in mijn info. Maar, uh, wat? Ja, dat is, uh, maar um, ja, ook in hetzelfde uh, uitgaanssituatie. Uh, dus uh, ik herken heel veel wat uh, meneer Visser uh, ook uh, ervaart. Uh, ja, Wat heeft Kappen nou tot teweeg gebracht? Dat is geloof ik uw vraag, hè? Ja. Kijk, wij hebben gedacht, je moet proberen de, de oorzaken vooral in het begin aan te pakken. En wij hebben dus gezien, wij hebben dus gemeend dat dat dus in de opvoeding ligt. En wij hebben dus als doelgroep ook de, zeg maar de 10-jarigen tot en met 16-jarigen als doelgroep gekozen en de jonge ouders omdat die dus, niet de jonge ouders, maar die, zestien, die, die jongeren, die zijn dan nog beïnvloedbaar, denken wij. En dat willen wij dus door middel van bewustmaking, uh, willen wij dus proberen te voorkomen dat het zo ver uit de hand uh, gaat lopen. Maar heeft, Kijk, het ook, heeft het inmiddels ook al bijgedragen tot de vermindering uh, van zinloos geweld? Maar, uh, een vraag naar, die me ook vaak gesteld wordt of ik wel eens resultaat zie van mijn inspanning en van de medewerkers van Kapanalen natuurlijk. Dat eh, moet ik helaas eh, zeggen, dat of helaas ik moet zeggen dat ik dat niet zie, niet concreet. Want eh, ja, ik besef ook dat je niet een brief of een mail moet verwachten waarin staat dat de schrijver of schrijfster de avond tevoren iemand in elkaar had willen slaan. Maar dat een lezing of een televisie optreden van mij hem of haar daarvan heeft weerhouden. Nee, zo'n brief krijg je niet en die moet je ook niet verwachten. Als je dat wel doet, dan word je waarschijnlijk uh, ja, eigenlijk constant teruggesteld. En dan hou je het ook niet vol. Maar er is reden genoeg om het wel vol te willen houden. Meneer Visser is nu boos. U was boos. Heeft dat kappen nou u in ieder geval zelf geholpen? Ja, mijzelf als verwerking... Ja, kijk, eh, ik heb ervoor gekozen om niet in een hoekje te gaan zitten. Dat was een, een optie natuurlijk geweest, maar ik heb gekozen om er iets aan te doen. Ik herken daar meneer Visser ook heel erg in. Eh, door iets te doen eh, is nou dus voor mij mijn verwerking geworden. Ook, eh, ik, als ik zie welke impact mijn verhaal op al die leerlingen heeft, dan denk ik dat er vast wel bij zijn die, dat, uh, die het later de, dus niet zo ver laten komen... dat het zo ver uit de hand loopt. Bij zij, de zullen, zij zullen u geen brief schrijven, maar nee, dat... ze zullen het gewoon wel nalaten... om activiteiten te ondernemen die uh, dit soort uh, reactie oproepen. Kortom, ze hebben misschien gewoon wel geluisterd. Zou u zich aansluiten, uh, Jan Kloppenberg, uh, Kloppenburg, bij het Holland Offensief? Uh, ik moet uh, uh, eerst... Uh, in, in, in ik moet eerst wat meer van de opzet en de, de doelstellingen en de werkwijze van uh, wat meneer Visser voor ogen staat uh, weten voordat ik daar dus ja of nee op zeg aan het publiek. Uh, ik heb wel het advies uh, uh, aan uh, hem dat uh, het natuurlijk uh, niet aan enthousiasme zal ontbreken, maar dat het veel moeilijker is en zal blijken te zijn om de juist gemotiveerde mensen te vinden en te blijven vinden. He, want uw, uw, uw initiatief, uh, meneer Visser, is dus uw kindje, uw koninkrijkje. Dat was het kapernaal voor mij natuurlijk ook. En het is het nog. Maar het doet er goed aan om zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met andere gelijkgerichte initiatieven. Er zijn er heel wat geweest. De meesten hebben het helaas niet uh, volgehouden. En die zijn dus inmiddels met, ja, laten we zeggen, met de vertrokken. En helaas maar, dat... vindt zinloos geweld nog steeds plaats. En ah, ja. zit Koos Visser Ik, Realistisch verminderen. Ik uh, ik heb alleen uh, de illusie dat uh, dat uh, misschien als we dus niks, meer, laten we zo zeggen, al, alternatief niks doen, is er niet. Voor mij niet. Voor mijn vissen ook vast niet. Uh, ik, ik ik ik maak me maar. Uh, ik, ik troost me maar met de gedachte dat het misschien uh, uh, wanneer we helemaal uh, niks, uh, wanneer we dus niks zouden gedaan hebben, dan zou het nog erger geweest kunnen zijn. Coastvisser zit voortdurend. Het is een hoor, dat geef ik zonder meer toe. Maar het alternatief, niks doen, is er niet bij. Je moet iets doen, Coastvisser, ja. maar uh, toch ook met een aantal uh, aanbevelingen van iemand die wel veel langer, helaas, met dit bijltje moet ja, hakken. Zeer waar. Wat, pik wat pikt u eruit op? Ik ga er uh, absoluut gebruik van Ik neem contact op met meneer Kloppenburg. En uh, ik hoor graag zijn raad uh, en daad uh, en advies. Heel graag. Ja. Kijk, ik wil het niet alleen doen. Ik ben graag beschikbaar voor. Die intentie heb ik niet. Ik wil het niet alleen doen. Dat zie je ook op, uh, op de Facebookpagina. Er zijn uh, tientallen mensen die zich ook al aanbieden. We gaan een management vormen. We gaan dit ook echt als bedrijf zien. Er zijn niet alleen mensen die schelden. Nou, en, met die zijn voor, net... en met vooroordelen. zijn ook constructieve mensen. Dat vind ik het belangrijke. Juist, en die maar daar moet je dus ook naartoe. Juist. En dat, is de enige, dat is het enige doel. Ik denk dat er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Meneer Visser kiest een andere weg als die wij gekozen hebben, daar is niks mis mee. Uh, als hij dus uh, maar zich niet uh, door zijn woede, die, die hij uh, behoorlijk heeft natuurlijk en heel begrijpelijk heeft, dat hij zich daar laat verleiden door uitspraken te doen die dus, uh, waar hij meer mee afbreekt dan opbreekt dan, dan opbouwt. Hoe is het inmiddels? Is, uh, ik begrijp in het kort. Ja, maak het even af. Ja. Nou, dat was even in het kort, om het kort te houden. Dus dat hij moet oppassen dat uh, politiek en uh, scheldpartijen dat dat de averechts er, uh, werking heeft. Hoe is het inmiddels? Dank u wel. We moeten gaan afronden. Dank u wel, Jan Kloppenburg, voor deze aanbevelingen. Hoe is het uh, inmiddels, uh, Koosvisser, met. Die jongen, die mislandig is. Het uh, ja. gaat gelukkig een, een stuk beter inmiddels. Uh, hij heeft natuurlijk enorme blauwe ogen, nog een hersenschudding... zware hoofdpijnen en noem maar op... Maar uh, hij is inmiddels wel weer gewoon bij een normale oriëntatie. Dus het uh, uh, functioneert wat dat betreft gelukkig weer helemaal normaal. En uh, er zal een, uh, een periode van herstel moeten hebben. Uh, dat is zo, maar gelukkig gaat het wel een stuk beter. Het had veel erger kunnen aflopen. Zeker, dat is duidelijk. Jullie gaan door met organiseren van Absoluut. het Hollands Offensief. Je doet het allemaal samen. En u zult ook ongetwijfeld in gesprek blijven met uh, Kari Abbenus. En Kari Abbenus, de burgemeester, met... Jullie. Zeker, uh, onderzoek uh, oh, en dan heb ik contact met, uh, met Koos Visser. En dan, uh, het is niet afgelopen, hè? we gaan strepen trekken. Maar deze uitzending wel, wij zetten een streep onder. En ook om de zinloos geweld. These unspeakable actions... Cannot be ignored. Deze ongelooflijke acties kun je niet negeren, zegt Rasmussen. In America Text Ciro oordewelday. Heb je overtuigende bewijzen gehoord? Nou die smoking gun. Tot nu toe niet. I'm gonna support the, the president's call for action. Zoals iemand hier in Parijs het zei, we kunnen al eenmaal niet de gendarme van de wereld spelen. I'm also convinced that the Syrian regime is responsible. En ze denken niet dat ze alleen als dat gaan bombarderen. En dat ze ook het volk gaan bombarderen. Radio 1.